Bouterwold gemoed met het nms journaal. Koninklijke Horeca Nederland noemt het uitermate teleurstellend dat de heropening van de terrassen met zeker een week wordt uitgesteld naar 28 april. Volgens de belangenorganisatie kan en wil de horeca echt veilig en verantwoord open. Het kabinet heeft besloten dat het gezien de coronacijfers te vroeg is om op 21 april al versoepelingen door te voeren. Ook de avondklok en de winkelbeperkingen blijven dus minstens een week langer van kracht. Winkeleersvereniging In Retail zegt dat de teleurstelling groot is. De storing vandaag in een ondergronds atoomcomplex in Iran... is volgens de Iraanse autoriteiten het gevolg van een aanval. Het hoofd van de Iraanse atoomorganisatie noemt het een nucleair terroristische aanval. In de fabriek wordt uranium verrijkt. Aardsvijand Israël zegt dat de storing het gevolg is van een cyberaanval van de Mossad. De Israëlische geheime dienst. Het Iraanse kernprogramma zou ernstige schade zijn toegebracht. Over de Waddeneilanden is opnieuw een zeecontainer geborgen van de Baltic Turn. Dat vrachtschip verloor woensdag vijf containers. Twee daarvan, waaronder één met asseton, werden al opgevist. Nu is ook een container met houtvezels geborgen. Een bergingsbedrijf zoekt verder naar de twee laatste containers. In de eredivisie heeft Ajax met 1-0 gewonnen bij RKC in Waalwijk. De Amsterdammers hebben nog twee overwinningen nodig om voor de 35e keer landskampioen te worden. Arjen Robben heeft vanmiddag bij, Utrecht, pardon, bij Groningen na bijna een half jaar zijn rentree gemaakt. Hij viel na 78 minuten in. Desondanks verloren de Groningers van Heerenvee met 0-2. PSV won in Venlo met VVV, van VVV met 2-0. Eerder vanmiddag eindigde Utrecht Feyenoord in 1-2. Het weer nog, vanavond en vannacht weinig bewolking. De wind neemt af en in het binnenland gaat het licht vriezen. Later in de nacht vanuit het westen kans op een winterse bui. Morgen overdag af en toe zon, ook kans op een winterse bui. En dan wordt het zo'n 8 graden. Dit was het NMW Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er gebeurde een ongeluk met meerdere voertuigen in de Velsentunnel. En die ligt in de A22, de weg Beverwijk-Velsen. De tunnel is in beide richtingen dicht, dus in beide richtingen moet je ook omrijden via de A9. En dan kom je door de Wijkertunnel. Tot zover de verkeersinformatie. Iedereen is gewoon zo normaal en dan kom ik erbij. En dan, dan heb ik...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 Daar. Ik laat het stromen. Als ik weet dat jij er bent, ik word stil en vast aan dat moment. Wat ben je nou? Het gaat iets zonder jou. Het laat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 sound We'll yeah. yeah. Let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's Tonight, right. I